Twee uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Goedemiddag, binnen 24 uur werd de Russische stad Volgograd... getroffen door twee terroristische aanslagen. Ruslandjournalist Floris Akkerman en noc nsf directeur Gerard Ze bespreken de veiligheid in Sochi. En waar een klein museum groot in kan zijn, de Dode zee expositie in het Drent Museum, trok dit jaar meer dan 100.000 bezoekers. Eerst het NWS-journaal met Renate Evers. De explosie in een bus in Volgograd van vanochtend was een zelfmoordaanslag. Dat zeggen de Russische autoriteiten. De aanslag zou het werk zijn van dezelfde groepering die gisteren de terreurslag aanslag uitvoerde op het station van Volgograd, het voormalige Stalingrad. De zelfmoordenaars hebben eenzelfde soort bom gebruikt. De aanslagen worden door de autoriteiten toegeschreven aan moslimextremisten uit de Caucasus. Door de aanslagen groeit de angst voor een golf van geweld... in de aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi. Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl heeft faillissement aangevraagd. Naar verwachting verklaart de rechtbank in Groningen... het bedrijf vanmiddag failliet. Aldel is er niet in geslaagd om financiers te vinden... voor een tekort van naar schatting 24 miljoen euro. De eigenaar van het bedrijf wil daar niet voor opdraaien. Vakbond CNV Vakmensen denkt niet dat er een doorstart komt... Ik acht die kans heel erg klein. Als we het geld niet bij elkaar konden krijgen om Albel in de benen te houden. dan kan ik me niet voorstellen dat iemand het geld op tafel legt om hem opnieuw op te starten. Door het faillissement raken ruim 500 mensen hun baan kwijt. Bij toeleverende bedrijven gaat het om nog eens 300 ontslagen. Een man uit Harlingen is voor de tweede keer in korte tijd opgepakt... omdat hij honderden keren 112 belde. Op eerste kerstdag werd de man gearresteerd... omdat hij ruim 200 keer het alarmnummer had gebeld. De Harlinger moest de nacht in de cel doorbrengen... en zijn telefoon werd in beslag genomen. Een paar dagen later belde hij opnieuw het alarmnummer, zegt de politie. Ja, had inmiddels alweer een nieuwe telefoon aangeschaft. En met die nieuwe telefoon belde hij tientallen keer naar 1 en 2. Ja, wij wisten om wie het ging. Ook omdat hij op eerste kerstdag natuurlijk al was aangehouden. En we hebben toen uiteindelijk in handelingen gezocht en in de binnenstad toch weer hem aan en hebben hem aangehouden. De verwaarde man zit nog vast en ook zijn nieuwe mobiele telefoon is in beslag genomen. Op verschillende plaatsen in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn vuurgevechten uitgebroken. Zwaar bewapende mannen vielen het vliegveld van de stad aan en namen het gebouw van de staatstelevisie in. De luchthaven werd gesloten en radio en tv gingen uit de lucht. Correspondent Koert Lindij. Die aanval is nu afgeslagen, zegt de regering. De grote vraag is natuurlijk nu wie precies de aanvallers waren. Mogelijk waren dat aanhangers van een dominee die zich ook een profeet noemt. Een zekere Paul Joseph Mukul Gubila. En prediker, dus die dit huzarenstukje zou hebben uitgevoerd. De aanvallers waren vooral jongeren bewapend met kapmessen. In de haven van Vlissingen is een Belgische loods beboet omdat hij te veel drank op had. De man was op de Noordzee aan boord gestapt van een zeeschip dat begeleid moest worden naar Antwerpen. De kapitein belde daarop de politie, zegt een woordvoerder. Die kapitein had de indruk dat de loods onder invloed van alcohol was. Dat was ook reden voor de politie om een alcoholcontrole te doen. En inderdaad bleek de loods te diep in het vaartje te hebben gekeken. En dat is de reden dat we procesverbaal tegen hem opmaken. De loods bleek twee keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op te hebben. Het is niet bekendgemaakt hoe hoog de boete is die de Belg heeft gekregen. Het weer vanuit het Westen neemt de bewolking toe, later vanmiddag gevolgd door regen. Aan de kust wordt de zuidenwind stormachtig met zware windstoten. Het is 5 tot 7 graden. Oudia's begint droog, maar in de middag en avond opnieuw regen. En ook rond middernacht zal het plaatselijk nat zijn. Informatie bij de ANWB zit bijna Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat Ville voor Maastricht 2 kilometer. En de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Geldrop en de afritzomer een 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ja, zo meteen vindt NEC NSF Sochi nog steeds veilig genoeg voor onze Olympische sporters. Directeur Gerard Tielissen geeft zo het antwoord.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 Als je vindt dat politiek, nog religie, ons van onze vrijheid mag beroven... en als je vindt dat die vrijheid steeds opnieuw verdedigd moet worden... dan steun je het Humanistisch Verbond en ga je nu naar humanisme.nu. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dit is de dag op het menens is in de Russische stad Volgograd, waar binnen 24 uur twee bomaanslagen werden gepleegd. Rondreizend Rusland-correspondent Floris Akkerman was vorige maand nog in Storchi... en vertelt over de veiligheidsmaatregelen waar hij mee te maken kreeg. De tentoonstelling over de Dode zeerollen is een van de succesvolste in de geschiedenis van het Drens Museum. <coughs> Lana Popovich, mede-conservator van deze tentoonstelling. Goedemiddag. Hi. Waarom zijn deze rollenpapieren zo populair, denkt u? Ja, ik denk toch een combinatie van Indiana Jones en Da Vinci-code... en ja, toch de heiligheid eromheen. Een combinatie van? Ja. Indiana Jones, Da Vinci-code en ja, toch het idee van uh, de heiligheid eromheen. Oké, okay. 2013 ja. is bijna voorbij. En traditiegetrouw komt dan het boek Het Aanzien Van uit. Mm. Daarin staat het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. Schrijver hiervan is Han van Bree. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn dit nou nog spannende dagen voor u? Ja, ja want we hebben nog, een paar, uh, uh, nog twee dagen te gaan en dan kan er kan nog van alles gebeuren. Dus wij zitten gewoon startklaren en we zijn aan het afronden. Registers maken, foto bij of uh, fotoverantwoording, dat soort dingen. De laatste... Uh, in te vullen en dan wachten. Oliebollen, nieuwjaarsrolletjes en boerenjongens. Waarom eten en drinken we dat speciaal met oud en nieuw? En doet alleen de oudere generatie dat... of zijn boerenjongens intussen een hip drankje? Dat vragen we aan journalist Jeroen Thijssen straks. En met onze huis blikken we terug op 2013. Met Jan-Lietraat Peerbolt is alvast aangeschoven. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. De Russische stad Volkograd is binnen 24 uur getroffen door twee terroristische aanslagen. Zeker 10 doden bij een zware explosie in het Russische Wolvograd, het voormalige Stalingrad. Een exploderende trolleybus tijdens de maandagochtendspits en vlakbij een drukke markt. Volgens de Russische autoriteiten is dit opnieuw een aanslag die het werk is van moslim-extremisten. explosie komt een dag na een aanslag op een treinstation in de stad. Het was het druk vanwege de vakantieperiode. Daarbij kwamen zeker 17 mensen om. Wolvograd ligt op 650 kilometer van Sochi. En de bezorgdheid over de veiligheid om te spelen neemt dan ook toe... We praten met Rusland-journalist Floris Akkerman... en noc nsf directeur Gerard Dielissen... over de veiligheid op de winterspelen. Floris, ik kwam met jou beginnen. Je bent regelmatig in Sochi geweest en ook in uh, Wolkograat. Uh, dat is trouwens het vroegere uh, Stalingraad gewoon, hè? Klopt, ja, Stalingraad. Precies, dat Rondestals. kennen we allemaal al een beetje. De slag om Stalingraad, uh, ja, 70 ja. jaar geleden. Dat ligt uh, 650 kilometer uit elkaar, uh, hoorden we net in, uh, in het nieuwsfragment. Uh, is er een verband tussen de Olympische Spelen en deze aanslagen, denk jij? Nou, je kan niet zeggen dat er een direct verband is. Niemand heeft het opgeëist. Maar je hebt wel een, een, de terroristieleider afgelopen zomer gezegd... van uh, we gaan een soortje dwarsbomen. En ik roep mijn strijders op om de speler te doen ontsporen. Ja. Dus in dat, op dat opzicht kun je wel zeggen, er is een link. En waarom dan Volgograd? Ja, ik denk Volgograd is toch inderdaad... Wat, het vroegere Stalingrad, een symbool voor Rusland. Historisch belangrijk. Daar versloegen de Russen Nazi Duitsland. En dat wordt nog elk jaar herdacht. Dus hier tref je wel in het hart een Rusland haast, ja. Ja, want wat is dat nu voor een stad? Ja, er wonen een miljoen, uh, miljoen mensen ongeveer. En wat je ziet is, uh, die stad is tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal platgelegd. Dus alles is daar uh, nieuwbouw, alles in staal en architectuur. En veel straten zijn er vernoemd naar divisies van vroeger van de Tweede Wereldoorlog. Uh, musea heb je, er nog, uh, je hebt nog, staan nog muren overeind met kogelgaten. Dus alles draait daar nog om, om die oorlog. Ja, ja, dus in die zin een goede plek voor een aanslag? Ja, ik denk dat het een goede plek is voor een aanslag. Ja, ook niet al te ver van Sochi, dus dan heb je al snel die link gelegd. Ja. ja en dat is wel de bedoeling, dat we die link leggen? Uh, het is, het is, het is, je kan het zien als een soort van reclame, inderdaad. Van, uh, wij zijn er nog en uh, Sochi komt eraan en het is nu ongeveer veert, over 40 dagen nog. Dus uh, we hebben dit aangekondigd. Dus, uh, hier zijn we. Hier zijn we, ja. ja. Gerard Dielissen, NOC NSF, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bent u geschrokken? Ja, nou ja, ik schrik natuurlijk überhaupt altijd van iedere aanslag en, en dus ook weer van deze. En uh, ja, het komt natuurlijk ook wel dichtbij. De, de link tussen Sochi en, uh, en Wolbelkraad wordt natuurlijk uh, uh, gelegd. Je, je kan natuurlijk niet hardmaken of of er enig verband is, want aanslagen. Dat zal volgens mij zeker in Rusland, Ze zijn natuurlijk van alle tijden. Maar ja, je schrikt er wel van als je dat hoort en zeker twee achter elkaar. Ja, en, en denkt u dan ook nog, we moeten nog extra dingen gaan regelen of is het allemaal wel geregeld? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, dat, dat we heel goed voorbereid uh, straks naar Sochi gaan. Ik ga er zelf volgende week nog een keer naartoe uh, voor een laatste check en wat, wat laatste gesprekken daar. Uh, we hebben natuurlijk een heel veiligheidsplan, wat we overigens hebben voor iedere... Uh, editie van de, van de Olympische Spelen, of het nou ja. om zomer of winter gaat, stemmen we veiligheid natuurlijk af met ambassade bij buitenlandse zaken en ook met de lokale autoriteiten. Dus ik, ja, ik, ik ben, wat, wat dat betreft, zit ik er nu niet zo in dat ik denk: van jeetje, uh, we zouden niet moeten gaan of zo, dat is natuurlijk niet, niet aan de orde. Nee, want kan je wel zeggen dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de sporters? Ja, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Ja. Ja, ja, ja. Voor de Nederlandse sporters en voor de Nederlandse coaches en voor uh, natuurlijk ook voor de supporters die naartoe gaan. Ja, de Nederlandse delegatie uh, uh, staat uiteindelijk natuurlijk onder mijn leiding. En uh, ja, we zijn er de afgelopen maanden druk mee bezig geweest om met, uh, met de autoriteiten en ook met de ambassade... die ook eigen veiligheidsmensen uh, in dienst hebben om. Uh, ja, om de pan zodanig op te stellen... dat we die veiligheid ook zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Ja, Jeroen Thijssen? Wat zou een reden zijn om niet te gaan? Door wat is de grens? Uh, wat, wat de grens is, ja... ja die, die vind ik... Die, die, ja, die is niet aan te geven. Ik, bedoel, je, je, ik, ik neem aan dat je... Ik heb het, dat ze natuurlijk ook nog nooit meegemaakt... maar uh, ja, dat, dat, dat, dat vind ik heel lastig. Kijk, we zullen natuurlijk goed luisteren... naar de veiligheidsverspel... ook van de, van de overheid. Die hebben daar echt voor doorgeleerd... Wij zijn er natuurlijk vooral voor om ervoor te zorgen dat de medailles uh, worden gewonnen. Ik ga vanmiddag in Ereveen om de aanslag van het OKT mee te maken. Het Olympische en dat was kwalificatie toernooi. Ja, het Olympische kwalificatie Dat is natuurlijk waar wij goed in zijn. Hey, maar we, hebben natuurlijk wel, uh, we weten ons goed gezameld van allerlei experts... die ons daar op dat moment ook in kunnen adviseren. Ja, nou, Floris? Dat, uh, ja, ik heb zich... de... ja, ik heb begrepen dat ja, de Olympische Spelen dat is vaak dan de meest veilige plek op aarde... in welke stad zich nee. dat ook plaatsvindt. Heb je dat ook dit gevoel dan bij Sochi uh, straks in februari? Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat gevoel heb ik wel. Kijk, ik, ik, ik sta sluit niet uit, maar het is ook alleen maar speculeren, zoals zoveel mensen vandaag ook op de, in de media hebben gedaan, dat, dat er aanslagen elders in Rusland plaatsvinden om bijvoorbeeld te spelen en de autoriteiten te onregelen. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ja, dat laat zich natuurlijk moeilijk voorspellen. Ja. Wat, wat, wat ik wel weet, ik heb, ik heb de spelen in Salt Lake City meegemaakt vanuit een andere functie nog, toen ik daar was, vlak na 9-11. Ja, de veiligheidsmaatregelen waren toen enorm. Ja, en ik neem aan dat de Russen ook niet z'n toeval zullen overlaten. En Poetin heeft dat vandaag weer geroepen. Wat het waard is, weet je ook niet. Hè? Want ik denk dat sowieso de, de, de veiligheidsdienst van de Russen uh, die maatregelen zo enorm opschroeven dat, uh, dat het wel eens de veiligste plek op aarde zou kunnen zijn. Uh, en je maakt het natuurlijk vaker mee, het was ook in Londen, en ook in Athene, ook in Beijing, veiligheids. Aspect die is natuurlijk een heel belangrijk aspect van de organisatie van de Spelen. Omdat ja. er zoveel ja. mensen bij elkaar zijn op dat moment. Floris, even nog terug. Jij zei van het was aangekondigd door wie? Wie zit hier achter, vermoedelijk? Uh, dat is de terroristenleider Doku Umarov. Uh, We dat, kennen zijn naam. Dat is de man, zeg maar. En hij heeft meerdere aanslagen opgeëist en in verband gebracht. Ook metro-aanslagen in rotterdam in, uh, in uh, Moskou een paar jaar geleden, drie jaar geleden. Ook uh, aanslagen op vliegveld twee jaar geleden, internationaal nou, vliegveld uh, op, op Moskou. Dus dit is uh, di deze man. Uh, dus die moet je hebben. En hij heeft een aantal volgelingen die, zichzelf, die bereid zijn zichzelf op te blazen. Ja, het is, is een groep van, wordt gezegd, 500 uh, moslimrebellen, ja, terroristen... Uh, die in een berg bevinden. En uh, ja, de kouks is, dat is, Russen maken daar een dus continue strijd tussen Russische veiligheidstroepen en moslimterroristen. Dat zijn de uh, Tsjetjenen, denk ik. Dat zijn de Tsjetjenen, ja. maar het kunnen ook mensen uit Dagestan zijn. Want er uh, wordt ook regelmatig komen daar mensen vanuit Dagestan ook een Russische deelrepubliek, dat grenst aan Tsjetjenië... Gaan naar Moskou om de aanslagen te plegen. Dus dat gebied, ja, dat, dat, die bergen, dat zijn onherbergzame bergen. Die lopen elkaar over. Ja, die zijn eind 19e eeuw veroverd door de Russen. En dan vinden ze daar nog steeds niet leuk. Ja, de bedoeling is dat die terroristenleider heeft gezegd dat hij een emiraat wil stichten op de Noord-Cauksus. En uh, ja, en hij heeft ook gezegd dat uh, we moeten onze voorouders uh, moeten wreken voor, voor wat, wat toen is gebeurd in de 19e eeuw. Ja, ja, ja en, en hij, hij voert dus nu een strijd om dat alsnog uh, opnieuw op de agenda te krijgen. Ja, dit is zijn strijd, dit is zijn doel. Ja. En de russen, de, de kouk uit. Ja, jij bent niet zo lang geleden nog in Sochi geweest? Ja, klopt. Vorige hoe, maand. Hoe is het daar nu? Uh, ja, wat, wat mij me opviel is dat ja, het is, het is als, een, als een fort. Had ik het idee. Ik ben uh, vier keer binnen zeven dagen gecontroleerd uit het niets. Ik liep gewoon over straat of ik wilde pinnen of ik ging naar een winkelcentrum. Je bent blond, je ziet er vriendelijk uit. Uh, ja, dus je ziet ook overal foto's van op, op uh, eetkantines en restaurants en uh, supermarkten en scholen. Zie je foto's van... Terreurverdachte. Nou, daar lijkt ik helemaal niet op. <laughs> ik ben blond, ik ben, uh, ik ben lang. en Dus zou je niet zeggen, goh, dat, dat is er een. Typische terreurverdachte? Wellicht, ik weet het niet. Uh, maar ik ben dus vier keer op straat en moest ik of mijn paspoort laten zien... of ik moest uh, mijn tas openen zonder enige aanleiding. Ik liep gewoon over straat, niks aan de hand. En, uh... ja. maar is, is dat ook de reden waarom deze aanslag vermoedelijk niet in Sochi is gepleegd? Ja, ik denk dat Sochi is momenteel is, is zwaar beveiligd. Als je ook op het vliegveld komt, dan uh, loopt ze daar letterlijk met uh, affietjes... rond van gezichten van gezochte terroristenverdachten. En uh, dus, ja, die, dan, dan wordt het lastig om daar naartoe te komen. Maar ja, er zijn er genoeg plekken in Rusland over... waar je kan toe kan slaan als terroristen. Je hebt Moskou, de metro, je hebt treinen, noem het maar op. Ja. Maar de gedachte dat Poetin zegt, dan laat het maar niet doorgaan... die lijkt me niet zo uh, realistisch, toch? Nee, dit zou Poetin nooit, dat zou Poetin nooit doen. Dit is zijn, het laatste zijn, wat hij doet. zijn feestje, zijn prestigeobjecten. Dit is zijn trots, hiermee wil hij zijn Rusland laten zien aan de wereld. Ja. En ze uh, zal kosten wat het kost voorkomen dat ook iets maar wordt afgeblazen. En dit hoort er dan bij voor hem? Ja, dit is hoort er wat bij. Uh, dit, ja, dit is ook in Rusland. Dus, er zijn altijd aanslagen geweest. En uh, elke keer wordt er weer geroepen van we gaan het nog strenger aanpakken. Maar uh, ik denk dat je. Dit, dit zal je blijven houden, deze aanslagen. Driescoop de aanslagen. Ja. Ja, en dat geldt voor welke Olympische Spelen waar dan ook? Of hier wel extra? En dat geldt denk ik voor elke Olympische Spelen waar dan ook. Want elkaar daar komt het ook altijd aan dat ze, dat ze iets van plan zijn. Maar dit gebied, je zou toch zeggen, dit is haast koren op de molen om. Uh, voor terroristen om hier uh, aanslagen te plegen... of iets met uh, sociale aanleiding uh, te ondernemen. Oh ja. Bertjan, uh, sportliefhebber? Ja, ik zit me af te vragen, is dit nou religieus terrorisme of politiek? Um, nou ja, is het is religieus. Ro ze roepen daarna uit naam van, van, van Allah en moslims. Je ziet ook van die, beroemde, van die bekende videobeelden. Um, dus de eerste hand, is het, daar, is het komt het daaruit. Maar je moet op de, heel veel van die uh, mensen die zich aansluiten... bij terroristen groeperen... Dat zijn in de eerste instantie gewone mensen, maar de, de Kauks is een, is een gebied van cocktail van, van, van slechte economische vooruitzichten, van werkloosheid, van corruptie. De Russische veiligheidsdiensten staan bekend om, om mensen die ze uitschakelen, verdwijnen of vermoorden. Dus uit, uit die achtergrond ontstaan ook heel veel mensen uit wraak die dan wraak willen nemen op de Russen. Ja, er zijn allerlei nee. factoren waarbij dan de religie als een soort vlag gebruikt ja. wordt bovenop geschikt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. zeker. Ja. Van van Breek komen deze aanslagen nog in uw boek, de aanzien van 2013. Dat uh, nou, heb is in ieder geval al uh, wel vermeld. We hebben onderin een uh, overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Dus daar staan ze in. En uh, dus afwachten dus, dus, morgen maken we beslissen, beslissen we wat definitief de laatste partners worden. Die beslissing moet er echt wel nu genomen worden. Want heel vaak kan je niet inschatten. Kijk, stel nou dat over een maand het besloten dat na aanleiding van deze aanslagen de Olympische Spelen niet doorgaan. Dan ja, maar dan komt het een een in het aanzien van 2014. Ja, ja. Dus dat is een voordeel. Hey, maar Dat is echt wel een voordeel van een serieboek. Je, je, je kunt dus kijken van nou, ja, nemen we het nu op, of zoals ik ook met, met, met processen die nog lopen, uh, die, die uh, doe ik pas als de uitspraak is. En dat is soms inderdaad uh, een jaar later. Ja, dus u valt zich nooit een echte buil? Nee, dat is het voordeel. Ja. Ja, moet u het wel blijven doen altijd? Ja, nee, maar zolang er aanzien zijn, wil ik het wel blijven doen hoor. Is ja, ja. gerard is er bij u geen enkele twijfel of het of het door moet gaan? Nee, we maken geen twijfel van. Nee, nee, ik ga ervan uit, uh, en of als die indicaties hebben we natuurlijk ook wel, dat de veiligheidsmaatregelen zo zijn ingericht... Dat, uh, dat we daar uh, veilig onze medailles kunnen gaan halen en mooie prestaties kunnen beleven. En als het van, vanaf nu dagelijks doorgaat? En? Ja, als het vanaf nu dagelijks doorgaat, elke dag ja, aanslagen? Ja, goed, ja, ja, kijk, als er, als er iedere dag aanslagen uh, gepleegd zullen worden, uh, waren dan ook in Rusland, ja, god, ja, dan zullen we daar ook wel weer het van zinnen. Maar dat er zit nog veel te vroeg om daar nu op te reageren. Daar kan ik echt geen zin in worden over zeggen, dat is zo speculatief. Voorlopig gaat u nog lekker straat kijken vanmiddag. Ja. Friday night I'm going nowhere All the lights are changing Green to red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 Babylon. Het was een goed jaar voor de grote musea, maar ook voor het Drenns Museum was het, in de woorden van gastconservator Mladen Popovic, een krankzinnig mooi jaar. Na half drie vertelt hij meer. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Jaarwisseling zonder oliebollen en appelbeignets. Dat kunnen we ons in Nederland bijna niet voorstellen. Hoe komen we eigenlijk aan die traditie? En wat eten ze morgen nacht bij onze buren, de Fransen, de Duitsers en de Engelsen? Daar gaan we over praten met Jeroen Thijssen, journalist. Jeroen, waar komt de oliebol vandaan? Ja, dat is niet helemaal bekend. Um, vroeger sprak men niet over oliebollen, want dan bakten ze oliekoeken. Dat gebeurde in lage pannetjes waar weinig olie in kon. Want olie kost geld natuurlijk. En pas toen het in Nederland wat beter ging, ging er meer olie in de pan en werden die... Bollen werden, eh, bollen zou ik maar zeggen. De koeken werden een bollen. En waren ze vroeger dan ook minder vet of dat niet? Nou nee, wel onder dat, uh, nou, nee, ze waren helemaal ongetwijfeld even vet. Nou, je, je moet ze keren, maar dat is nou ook. Als je een, een klont deeg in het uh, hete vet doet, dan zakt die en dan komt hij boven drijven en dan de onderkant die bakt. Je moet het een keer zelf. Ik heb het wel gedaan vroeger. <laughs> ja, ja. Maar goed, dan moet je hem keren, want anders wordt hij mijn maar en bruin. En dat was met oliekoeken natuurlijk precies hetzelfde. Sinds wanneer eten we ze? Nou, dat gaat terug tot uh, in elk geval de middeleeuwen. Want er zijn uh, schilderijen bekend van uh, Pieter Breugel onder andere... waarin oliekoeken gebakken worden. En dat is dan voor uh, vastelavond, dus dat is wat later in het jaar. Maar het is echt eten dat je uh, eet voor een periode van, scha van schaarste en vasten. Je doet het, het is eten voor de vaste, zeg je? Ja, voor de vaste. Je goed bij kunt bunkeren en een flink vet kunt opslaan... zodat je er zes beetje, weken weer tegen kunt. Een beetje goed doorkomt later. Daarom. Maar ja. waarom dan nu met oud en nieuw? Nou, um, ja goed, daar zijn dus ook honderden verklaringen voor. Waarvan er, uh, ik wil de drie leukste. Drie leukste? Nou, de, de leukste vind ik nog steeds dat het van de Germanen komt. Uh, die vierden hun uh, lichtfeest van uh, 24 december tot 6 uh, januari. Ja. Dat is nog steeds onze kerstperiode. Dus uh, wat dat betreft zijn we eigenlijk allemaal heidenen. Um, en uh, om, uh, in, ze geloofden dat in die tijd allerlei kwade geesten rond, rondwaarden. En uh, die kon je afweren door ze oliebollen te geven, vet eten te geven. Dus Want waarom werden geesten zenuwachtig van uh, vette oliebollen? Um, nou, ik weet niet of ze er zenuwachtig van werden... maar ze, dan aten ze die oliebollen en niet de mensen, bij wijze van spreken. En die geesten die kwamen dan de oliebollen ja, die, opeten? Ja, die kwamen in huis. die waren huisgeesten. En die kwamen de oliebollen opeten. Dat was het geloven. Zullen we even naar onze theoloog gaan? Bert Jan, klopt dit? Nou, deze variant ken ik niet, maar ik weet wel dat dit dat, dat kerstfeest, die kerstperiode, gaat terug inderdaad op paganen gebruiken. Dat is wat we dan nu noemen Gadade ja. uh, Het is vermengd geraakt met de cultus van Mitras, ja, een uh, Iraanse godheid, die uh, gevierd werd zeg maar, als uh, de zon, die onoverwonnen was. Dat is allemaal bij elkaar gekomen in, in de beginperiode van de christelijke tijd. En daar is het kerstfeest uit voortgekomen. Maar de plek van de oliebollen daar binnen, die rieven nee, voor mij. Die heb jij Dat dan we niet. weer gestudeerd. <kwijnt> Jammer maar, hoor, Bertjan. Ja, nou ja, ik, ik had het net over vasten. In, in, in de middeleeuwen, toen die oliebollen al wat meer, meer gemeen goed werden... begonnen vasten op 11 november en die eindigden op 1 januari. Oké. Okay. Nou, vraag me niet waarom. Maar dan eet je ze juist weer na de vasten. Ja. Nee, uh, ja, precies, klopt. Dan, dan moet je weer lekker aanbunken. Ja, precies. Dus uh, en aan ja, de ja. allebei. Ja, precies. Ik, uh, ik ben nog nooit geweest in die periode. Maar het, uh, ik zou best eens terug willen. Ja. Maar, ja, is, <laughs> ja. Het zal niet lukken. We hebben een tijdmachine bij dit programma, dus je weet. Ja, mag niet ja. een keer mee. Is, is het typisch Nederlands? Ja. Uh, nou, tenminste, uh, die dingen worden overal gebakken. Je hebt natuurlijk allerlei varianten. Maar de oliebol van gisteren, krenten en uh, sucade... en eventueel oranjesnippers is een, een, een, een specialiteit van de lage landen. Dus uh, België en Nederland. Okay. In Noord-Frankrijk heet ze ook uh, croustillon hollandaise Dus uh, Hollandse korstjes. zijn ze naar nou ons vernoemd. Ja. Wat eten we nog meer? Wat eet jij nog meer met auto nieuw? Oh, ja, ik eet vegetarisch met auto nieuw. Maar dat doe je het hele jaar waarschijnlijk? Nee. <laughs> nee. nee dan kan ik, niet, ik kan niet het hele jaar vegetarisch eten als culinaire zonder. Oh nee, maar waarom dan? Uh, mijn vriendin is vegetarisch. Ik ben uh, in... bij uh, mijn vriendin, dus eten we vegetarisch. Ah, vandaar. Maar, maar ik bedoel eigenlijk, zijn er nog meer typische oud- en nieuw gerechten? Uh, nou, in Nederland. Uh, je hebt natuurlijk wat, wat, oude, wat ouderwetse uh, typische gerechten. Je hebt de, de, de, de rolletjes, de nieuwjaarrolletjes. Ofwel de rollergrin in het noorden, in Groningen, Friesland. Dat zijn, uh, stamt weer af van het kniepertje. En het kniepertje is een wafeltje uit het knijpijzer. dat dan in het vuur gezet werd. En voor oud- en nieuw waren die plat. En na oud- en nieuw werden ze opgerold. Niemand weet waarom, ik ook niet. Ik wel uh, vragen waarom. Ja, ja. dat, dat ook. <laughs> ik. denk ben je voor. <laughs> denk, het en nou, dit, dit kniepertje wordt dan uh, gevuld hè? met het een of het ja. ander. Uh, slagroom of uh, net, net waar de, waar de bakker uh, zin in heeft. En het wordt nu nog gegeten in het noorden? Ja, ja. ja? Oké, okay. dat is nog heel populair. Uh, ja. En boerenjongens hebben we al een paar keer genoemd. Boerenjongens, ja, dat is wij met, uh, met uh, rozijnen. Hè? En uh, dat werd dan ook, uh, ook in Groningen, maar ook bijvoorbeeld in Limburg. Daar dan met, met wafels werd dat gegeten. Maar dat en, uh, moet ook weer bij wafels? Nou, het moet, maar dat was traditioneel was in Limburg in elk geval. Dat, uh, ja. En ja. weet je de herkomst daarvan? Of zeg je van, nou ga je nee, de, de, ja, dat is ook niet bekend. Uh, hè, er zijn allerlei verklaringen, vooral uh, uh, taalhistorische... waarbij het uit Friesland komt, uh, zou komen. En dan in Friesland zeggen ze... jongens. En dan bedoelen ze een boel. En, uh, maar alle Friesen zijn het daar weer niet mee eens. Dus dit uh, is het de Friesen die ik Er zijn veel mogelijkheden. Is, een, is, is het vervelende: van, dit is nooit niet echt gedocumenteerd. Nee. En, en ja, dus kun je het ook niet naspeuren. Nee, Floris? Wat zijn nou de eisen van een goede oliebol? Moeten ze een bepaalde grootte hebben? Ah, jij Wat wil even uit? de diepte in. Precies ja. Een nou, ja. uh, uh, uh, goede korst. Hij moet goed luchtig zijn. En hij moet niet te vet zijn. Maar ook weer niet uh, magere oliebollen. Dat, uh, hè? En hij moet goed gevuld zijn, vind ik, met krenten en met rozijnen en met uh, een beetje chicade. Ja, want een, een, een oliebol hoeft eigenlijk helemaal geen krenten in te zitten. Nee, nee hoeft niet. Maar nee. bij ons thuis pakten ze met krenten. En uh, nou ja, daar hou ik me aan. Vind ik het lekkerst. Ja. En die oliebollentest, heeft die gezag bij jou van het AD? Ik vraag me altijd af hoe ze dat doen. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe, mijn, mijn oliebollenleverancier ook. Want die stond de afgelopen jaar in de top 10. Ja. En nu stond die tweede van onder. Ja, precies. Die had een en, nul. Een nul. Ja, En die Rotterdamse tent, die altijd goede oliebollen heeft hoor. ik heb ze ook wel eens gehad. Maar die zit vlak bij de redactie, dus die komen warm aan. Maar ik weet niet waar jouw oliebollenbakker zit. Ik vraag me echt af hoe ze dat dan doen. Ja. Serieus. Dus voor mij, ja, net als met de haringtest, denk ik ook. Nou, dat zal wel. Maar ik weet nog dat toen hij in de top 10 stond... stond het echt een enorme rij een paar ja. dagen later. Dus ja. dat heeft wel grote invloed. Ja, ja, ja, ja. je bent binnen als oliebollenbakker. Je, uh... je kan misschien gewoon een plek kopen in die lijst. Nou, of is dat mijn te... collega's van de AD doen dat soort dingen. Nee, denk niet? je niet? Nee, ik denk niet. Oké, okay, die krant heeft het moeilijk. Ja, Misschien... alle kranten hebben het moeilijk, maar dit gaat wel ver. Dit gaat te ver. Um, is het vooral de oude generaties die dit soort dingen in stand houdt? Of doen, doet de jeugd al volop mee? Nou, oliebollen zullen we wel blijven. Maar het, het traditionele uh, eten zit niet meer bij de jeugd. Dat zit echt bij de ouderen. In bejaardentehuizen wordt, wordt het veel gegeten. Boerenjongens was iets van mijn grootmoeder. Ik... Uh, ik lus het niet. Nee, de oliebollen en de appelbarniers die blijven ook. Die blijven oh, wel, ja. Want alleen al vanwege al die kramen waar ook jongeren hun oliebollen kopen. Ja, ja. Nog even naar het buitenland. De Duitsers, de Fransen en de Engelsen. Wat eten die? De Fransen eten vooral uh, oesters en de foie gras. Dus dat is ganslever. En drinken daar champagne bij. De Engelsen die, uh, ja, die, die hebben iets overgenomen uit het Schots. Dat heet... Ik vind het moeilijk om uit te spreken. Maar het Doe je best even? Ja. Uh, waar, waar heb ik het hier? De uh, hokmané. Hakmanai, okay. Hakmanai, houdt okay. uh, Ze drinken bier en whisky, eten koekjes. Venison pie, dat is uh, herten, uh, pie, uh, pastei. En dan nog een soort, uh, dat heet Rumble the thump, aardappel- en groentenpuree uit de oven. En uh, Duitsers hebben, voor, voor ik weet, niet echt heel duidelijk. Gewoon praat, uh, ja, ja, vermoedelijk. Ja, Boerpuree. Ja. Hmm, ja. ja. Iemand nog vragen? We weten we alles voor de ja. komende dagen? Ik vraag me wel af wat in dat Britse gerecht zit. Het klinkt heel intrigerend: uh, aardappel- en groentenpuree. Oké, geen maar Frankrijk. Ja. <laughs> ja, vooral kruissel voor de grondjes. Hè. Ja, maar het is wel lekker. Ja, ja, is wel <laughs> lekker ja, daar gaat het jou weer om, ethicus. Nou ja, het zijn ongewone <laughs> aantallen voor het Drents Museum. Meer dan 100.000 bezoekers verdrongen zich voor de vitrines met de dode Na half drie, conservator Mladen Popovic. Dit is Radio 1. E. Het is één minuut voor half drie, hier de Evers. De regering van Congo zegt dat een aanval van rebellen is afgeslagen... Met zo'n 70 man werd de luchthaven van de hoofdstad Kinshasa... en het gebouw van de staatsomroep aangevallen. Volgens de minister van Informatie zijn 40 aanvallers gedood... en is de rest gevangen genomen. De explosie in een bus in Volgograd van vanochtend... was een zelfmoordaanslag, dat zeggen de Russische autoriteiten. De aanslag zou het werk zijn van dezelfde groepering... die gisteren een bom liet ontploffen op het station van Volgograd. Er is eenzelfde soort explosief gebruikt. Een Amsterdamse topcrimineel is vrijdag ontsnapt aan een aanslag. Een onbekende man richtte een wapen op Quinette M... en haalde een paar keer de trekker over, maar het wapen deed het niet. M wordt gezien als een grote crimineel in het Amsterdamse drugsmilieu. En het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant... hebben vandaag een uitgeklede editie uitgebracht... omdat een pers bij de drukker is vernield. Op de beeldschermen van de pers is niet meer te zien wat er gedrukt wordt. Wie er achter de vernieling zit, is niet bekend. En tot zover het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier zitten aan tafel Floris Akkerman, hij is rondreizend rondreizend Ruslandkenner. Blanen Popovic, gastconservator van het Drents Museum. Han van Bree, al 30 jaar de man achter het aanzien van. Culinair journalist Jeroen Thijssen, met hem spraken we over de oliebol onder andere. En er komt er net een verklaring binnen op Twitter, Jeroen, over de kniepertjes. Die zijn mm. voor 1 januari plat, omdat het afgelopen jaar een open boek is. En opgerold omdat het komende jaar nog gesloten is. Nou, die kende jij verklaring? nog niet. Nee, ja. die kende ik niet. Van Waar is nou, dat vandaan? Martin dat ten meldt ons dat op Twitter. Nee, dat staat niet meer net. 140 tekens, hè? Hey, nou, nou ja, ja. blij dat je dit allemaal al te horen krijgt. En ook de gast, theoloog Bertjan Litaart peerbolt U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag didd, Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, Mladen Popovic, gastconservator van het Drents Museum. U heeft de Dode naar Nederland gehaald. Voor even de leken onder ons, wat zijn de Dode Zeerollen ook alweer? Uh, 2000 jaar oude manuscripten uit het oude Judea. En ze zijn zo bijzonder omdat we uit die tijd, uit dat gebied. geen originele manuscripten hadden voor deze vondst. En het is een enorm puzzelstuk in een, eigenlijk, ja, een hele periode van, van duisternis. voor van werkelijke historische kennis. Empirisch materiaal hebben we hier. En hoe vaak heeft u dit al verteld, het afgelopen jaar? Heel veel. <laughs> ja. Want het heeft uw jaar bepaald, denk ik, of niet? Ja, dit was, dit was een fantastisch jaar. Ik heb vanuit de Groningse Theologische Faculteit hieraan gewerkt... als gastconservator bij het Rens Museum. En het is ook ons visitekaartje. We hebben onze filosofie daar neergezet, hoe we het bestuderen. We kijken niet alleen maar naar die teksten zelf... maar we willen de mensen achter die teksten begrijpen... en de wereld daarachter. En dat betekent in het Drens Museum zie je meer dan 500 objecten uit het oude Judea. Dus het gaat niet alleen om die teksten... maar juist om heel de wereld eromheen en de mensen achter die teksten. En die is ook te zien, die wereld erachter in het Drenns museum. Die wekken wij tot leven. Ja. Ze liggen dus nu in dat museum. Daar. Laten we even luisteren hoe bijzonder dat is. De dode zeerollen behoren tot de belangrijkste archeologische vondsten ooit. Alpine, in Verhoeven, Lekken. Dit is het begin van Genesis. 2000 jaar oude religieuze en astrologische teksten op half vergaan perkament. We kunnen dus nu wetenschappelijk zeggen dat deze tekst in ieder geval 2000 jaar niet veranderd is. Ongelooflijk. In het Drents Museum gaat ze exposeren en zijn momenteel te zien in het Drents Museum. Ja, ik vind het natuurlijk wel stoer dat we als Drents Museum he, van oorsprong provinciaal museum in één keer dit soort grote dingen kunnen doen. Ja, het was groot nieuws toen jullie ermee begonnen. En het is een ja. succes geworden, kan je wel zeggen, denk ik. Hè? Ja, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal wordt dit gezien. In Europa ook. Het is heel bijzonder wat we hier tot stand hebben gebracht. In Nederland. En dat is echt fantastisch. 100.000 bezoekers? Ja, meer dan 100.000. Meer dan 100.000? Ja. ja. Is dat historisch voor het museum? Nou ja, ik werk bij de Universiteit in Groningen. Dus de precieze cijfers, dat weet ik verder niet. Maar het is volgens mij hun tweede beste tentoonstelling ooit. ja. ja Oké. Okay. Ja. Hoe heeft u het hier naartoe gekregen? Uh, nou, we zijn een aantal jaren terug begonnen met heel hard werken. Uh, met de directie van het museum. Uh, ik, maar ook vanuit buitenlandse zaken, Diplomaat. Wat is heel hard erop. werken in dit verband? Wat moet je doen? Uh, niet nee als een eindantwoord nemen. Uh, blijven terugkeren naar het Midden-Oosten. Uh, ja, blijven je, het gesprek hoe houden. Hoe geweest? Uh, tel ik ook niet meer. Echt niet, nee? Uh, vrij vaak zijn we die kant op gegaan. Uh, en dan telkens naar dezelfde persoon of telkens naar een ander? Ja, je praat met dezelfde personen, uh, zeg maar. En dan zeg je, kom uh, nou eens op. Nee, nee, nee. Uh, ja, god, gaat dat onderhandelen. Hè? Dat ja? is gewoon het gesprek openhouden. En, en blijven praten en zorgen van uh, waar, je, waar je een opening vindt... en waar er zorgen zijn die je kunt wegnemen. En zorgen dat je die wegneemt. En dat is ons uiteindelijk gelukt... Ja, waren de momenten dat u dacht: het gaat niet lukken? Nou, we zijn een paar keer langs, uh, hoe zeg je, langs de rand gegaan. Dat ja? we dachten: oh jee, oh jee. Je en geven? toch gaat het. Nou ja, met het, uh, het hele juridische verhaal regelen. Dat we rond konden krijgen. Dat inderdaad de veiligheidseisen die de Israëli's stelden. Dat wat ze uitleenden ook terug zou keren. Dat we dat hebben gedaan. En dat moet verzekerd zijn op een of andere manier? Nee, nee. Het is echt een juridische kwestie. Uh, maar goed, ik ben geen jurist natuurlijk. Uh, maar het is een juridische kwestie waarin onze overheid een, een verklaring afgeeft. Die ook voor de Israëli's begrijpelijk is. Want je komt hier te kijken met Nederlands recht, internationaal. Recht, nou ja, ja. Noem maar op en zo. Dat een hele klus. Maar dat is gelukt. Ja. En dan moet je het spul nog hierheen krijgen. Ja, dus een heel transport komt erbij. Het hele het verhaal, het concept heb ik zitten bedenken. Maar dan heb je heel veel input ook weer van anderen. Maar even dat transport gaat gewoon met vliegtuig? Uh, sommige dingen gaan met vliegtuig. Andere dingen. Nee, volgens mij is alles al met het vliegtuig gegaan. En is ja. dat een apart, apart vliegtuig dat daarvoor vliegt? Of is het gewoon meegegaan in een passagiersvliegtuig? Uh, ik weet niet of ik daar alle details over mag zeggen, ja, maar dat weten. het zijn uh, verschillende vliegtuigen... en soms is het misschien passagiers geweest en soms is het vrachtvliegtuig geweest, laat ik het zo zeggen. En zijn het dan allemaal vliegtuigen van El Al? Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Dat weet ik niet. Echt, Echt niet? Ik heb het niet geregeld. Oké, okay, andere mensen hebben dat voor u uh, gedaan. Want al als, als je al het spul in één keer in het vliegtuig stopt en de vliegtuig stort neer... U geeft het antwoord al. Dan heb je een probleem. <lacht> ja, inderdaad. Ja, dus moet je dat spreiden, net als de koninklijke familie. Reizen die ook zo? Ja, volgens mij wel. Althans, okay. hoge plaatsen die gaan nooit met z'n allen in één vliegtuig. Gaan. Oh, dat wist dat ik niet. Heb ik wel eens gehoord. Toch? Ja. Nou, soms, fast, fast, ja. soms toen, toen ze naar India gingen, van 2000, zijn ze allemaal in één vliegtuig gegaan. Wat nog wel extra gevaarlijk was, omdat iedereen toen dacht dat vanwege een 0-0 probleem oh, alle ja. computers zouden uitvallen en waarom en alle toen ineens wel dan? Van Van Breen? Nou, omdat ze uh, met z'n allen uh, uh, die eeuwwisseling gingen vieren in India. En ze gingen gewoon echt met z'n allen in vliegtuig. Okay. Dus het, het, uh, dat, dat is een oud verhaal. Maar dat, in Amerika is het nog wel zo dat de president en de vicepresident niet samengaan. Maar het geeft wel aan hoe bijzonder inderdaad die dode zeerollen zijn. Ja. Dus die reizen inderdaad niet zoals normaal, denk ik. Dat nou, maar het geval is. waar liggen ze origineel? Want dat vroeg ik me even ja. af. Uh, de meeste liggen in, uh, in Jeruzalem. Een aantal liggen nog in Amman. Uh, dus in Jordanië, maar de meeste van het materiaal ligt in Jeruzalem. En ook in Israël zelf heb je verschillende partijen. Uh, de Israëlische uitheidkundige dienst heeft het meeste van het materiaal, maar een paar van de mooiste rollen die in de eerste grot ontdekt zijn, liggen in de uh, Shrine of the Book bij het Israël Museum tegenover de Knesset. Het is dus een vrij complex verhaal ook, want ze zijn niet allemaal in één keer ontdekt. Maar de eerste grot is ontdekt toen het nog Brits mandaatgebied was. Daarna heb je daar oorlog in dat gebied. Heb je toevallig ontdekt ook, begrijp ik? Het gebied stom toevallig in het was begin. Een herrisjongen Medoïne. die met steentjes te gooien? Ja, die waren 18, 19 jaar en inderdaad zo'n steentje ging door zo'n rotsopening. En die hoorde je iets kraken en denken, hé, hey, het kan een schat zijn. En drie dagen later zijn ze naar binnen gekropen door een hele nauwe rotsopening. En daar hebben ze die eerste vier rollen eruit weggehaald. Daar kregen ze wat geld voor, zijn ze teruggegaan en hebben ze nog drie? Boekrol eruit weggehaald. En dat is toen daarna verder gegaan. En toen is er een race ontstaan tussen Bedouin en archeologen een paar jaar later. Om meer grotten met teksten te ontdekken. Ja, Jeroen? Hoe kwamen die, die rollen in die grotten terecht? Nou, ja, we denken, en dat laten we niet in tentoonstelling ook zien. En, en we dat, ja, dat is hoe wij dat in, in Groningen denken, bij het Koran Instituut Dat het alles te maken heeft gehad met de Joodse opstand tegen Rome in de eerste eeuw na Christus. En we vertellen ook die wereldgeschiedenis van ja, legioenen, generaals, keizers. Uh, we laten die opstand zien. En daar komt ook dat verhaal achter van die mensen erachter. Want we laten ook het verhaal van gewone mensen zien... op de vlucht voor al dat geweld. Die zijn gaan schuilen, onder andere in grotten. En die hebben onder andere ook soms eens teksten meegenomen. Maccabees opstand. Nee, die is uh, van de tweede eeuw voor Christus. Dus oh. die is iets eerder. Ja, Net als vandaag de dag nee, is er, dat zijn er veel. Ja, ja. gebeurt er constant van alles en nog wat. Ben je er geweest trouwens? Uh, ja, ik ben er geweest. Bij de, zowel in Koemraan als in Jeruzalem als bij die tentoonstelling. Ik heb een uh, privé rondleiding van mijn rechterbuurman buurman hier gehad. En Want jullie is... kennen elkaar, hè? Wij ja. kennen elkaar al heel lang. Niet zo dat ja. iedereen een privé rondleiding kan krijgen. Nou, dat weet ik niet. Maar... <laughs> <laughs> maar ik kan jullie in ieder geval van harte aanraden om erheen te gaan. Het is een prachtige tentoonstelling. Echt hulde. Heel het is mooi. nu dicht, toch? Uh, nee, tot volgende nee, tot aanstaande, tot met aanstaande zondag nog. Dat is vijf jaar, nu is de laatste kans. Ja. Heel bijzonder, ik heb collega's gehad die uit Engeland speciaal een dag zijn komen overvliegen. Want daar kan het dus nooit getoond worden, omdat Engeland überhaupt niet dat soort wetgeving heeft. De, de wetgeving gehad... in, in Engeland is ontoereikend om dit, om dit mogelijk te maken. Die hebben geen immuniteitswetgeving, Nederland heeft dat wel. Volgens mij zijn het maar zes of zeven of misschien acht landen in Europa die dat hebben. Dus het is echt heel bijzonder wat wij hier in Nederland hebben hoor. Dus ik zou aanraden, mensen nog een paar dagen, ga erheen. Geen belang, ik heb er ook geen enkel belang bij, maar ik ondersteun het van harte. Die moeten echt heen gaan. het is echt mooi. Ik heb even een vraag alleen. Ik ben aan de VU in Amsterdam nog veel bezig met de tekstgeschiedenis... van het Griekse Nieuwe Testament. De Dode rollen zijn heel belangrijk voor de tekstgeschiedenis... van het Hebreeuwse Oude Testament. Kun je heel kort uitleggen wat het belang is? Nou, heel simpel. Het wordt net al gezegd. Het laat ons eigenlijk zien hoe die tekst er 2000 jaar geleden uitzag. En... Enerzijds heeft de Bijbel die we nu hebben... inderdaad oude papieren, die zien we daar ook al. Maar het spannende is, dat is niet het einde van het verhaal... we vinden heel veel versies die niet lijken op wat wij in het Oude Testament hebben. Dus er is nog heel veel diversiteit. De, de, die rollen verschillen ook onderling weer van ja, elkaar? naast elkaar bestaat dat. Dus het is niet of-of... Maar en-en, dat ja. maakt ze een ontzettend spannend verhaal. Maar Pas de later, teksten zoals, zoals die in de Bijbel staan, uh, die wij kennen... Ja. die lijken wel op die, uh, die rollen die u vindt. Nou, je moet zeggen, die zijn er ook al. Dus die vinden we er ook. Maar we vinden bijvoorbeeld, hey, Jeremia kent u misschien wel... een profeet uit het Oude Testament. Die vinden we in de versie zoals wij hem kennen. Maar we vinden hem ook in een andere versie, een veel kortere versie, in het Hebreeuws. En welke dan de echtste is, weten we niet. Nou, dat is juist, juist leuk. Die vraag moet je afvragen of dat een goede vraag is ja, voor die, al, die tijd. Ja. Tijd is een goede vraag, heb ik altijd geleerd. <laughs> Nee, je hebt betere vragen. <laughs> die, die bestaan wel. Maar dan nog even de vraag, waarom Drenthe... Of all-provincies? Uh, nou, ik denk dat zij... Uh, nou ja, goed, wij zitten in Groningen. Uh, dus het is in die zin niet zo gek dat wij uh, dat uh, in, in, in de omgeving zoeken. Aan de andere kant zijn ze een heel ondernemend museum. En doen zij archeologie. En hebben ze natuurlijk al die historische inslag. En ze zijn ambitieus en hun lukt het. Ze willen echt iets daar. Ja. ja, ja, ja. En dan nog even de, de verklaring waarom er zoveel mensen heen gaan. Dat theologen als bert Jan het leuk vinden, dat snap ik. Maar er zijn geen honderdduizend theologen in ons land. En er zijn toch honderdduizend mensen geweest. Ja, ik denk dat het toch heel bijzonder is... een mengeling van ontdekking, spanning. Die Bedouine jongens, Indiana Jones. Uh, schatteksten hebben er ook ontdekt. Maar ook dat, dat spannende, zou ik zeggen, Da Vinci-code-achtig. Hé, hey, de Bijbel, maar ook allerlei teksten... die niet in de Bijbel terecht zijn gekomen. Hoe zit dat? Uh, maar ja, ook het zijn de originele bronnen uit die tijd van... ja, Jezus en daar vooraf en, en daarna zeg maar... en daar zo dichtbij kunnen komen. Uh, dat maakt het wel heel speciaal. Ja, je ja, het is fascinerend. Ik ben gisteren bij mij om de hoek in Leiden... naar de tentoonstelling over Petra geweest... Reismuseum van Oudheden. Daar is het ook stikvol en stikduk. Ook een prachtige tentoonstelling. En ik denk dat dat met elkaar verband gaat. Welke Petra gaat dat? De stad Petra in Jordanië. Okay. Um, en ja, het is een heel goed, verhaal. Is, maar... he? Oh nee, Dat is een te... hele goede <laughs> vraag. Ja, Toch? Ja, nee, zeker. ik ken Petra. er ook een paar. Ja, je gelijk. Dan goed, het is maar één echt Petra. En dat ligt in Jordanië. En dat is weergaloos mooi. Uh, dus daar zou ik ook heen gaan. Maar het is fascinerend om te zien dat mensen naar die de tentoonstelling over de Dode Zee-rollen gaan. En naar die tentoonstelling over Petra gaan. En in volkenkunde in Leiden naar de tentoonstelling over Mekka gaan. Dus er is iets met die exotische locaties... lang geleden, ver weg, dat mensen aantrekt. Ja, anderen uh, aan tafel die daar een idee over hebben waarom dat gebeurt? Ja, er gaan ook honderdduizend toeristen naar de Borobudur in, in Indonesië. Hetzelfde, hetzelfde... Hè. Hetzelfde verhaal denk ik dan. Een soort uh, toch een hang naar mystiek. En uh, grote verhalen die in ons dagelijks leven ontbreekt. Ja, uh, Floris, ja. jij reist de wereld over. Zou je naar Drenthe afreizen? Uh, nou, ik wilde, was ooit de Stalin of iets van de Sovjet-Unie uh, eerder dit jaar. Toen wilde ik wel naar Drenthe. was niet van ja, gekomen. Maar misschien dat ik nu toch uh, nee, dan dan dan we, nog ga. Kan je, nog snel. Zo'n enthousiast, zo enthousiast, <laughs> zo enthousiast verhaal dat uh, moet ik wel volgen. Nou ja, en, en, en, en het lijkt wel of dat te of heel veel mensen trekken dat iedereen naar hetzelfde is dat gaat, of niet. Uh, is blijkbaar is geen, geen tussenweg meer. Dat is een heel merkwaardige ontwikkeling. Dus het gaat om de grote getallen blijkbaar. Nou, ik vind ja. het spannende voor ons is dat dit iets is wat wij bestuderen aan de universiteit. En dat je van tevoren niet kan zeggen dat je daar zoveel publiek mee zal trekken. Want wat wij hebben gedaan is ook lespakketten voor middelbare scholen, cursussen. We hebben het hele spectrum van nou, basisschoolkinderen heb ik uh, twee keer les mogen geven. Ja, dat was heel spannend. Transmediaal zou ik zeggen. We hebben allerlei verschillende producten, uh, verschillende doelgroepen. En dat is fenomenaal hoeveel ja. mensen wij hebben kunnen ja. bereiken vanuit de universiteit in maar, Groningen. Maar dat, maar dat hadden we dat nooit is verwacht van tevoren. Een, uh, hoe heet het? Uh, de de over die... Uh, uh, terracotta krijgers uit China, ja, in 2008. Ja, ook plat platgelopen. Ja, dat heeft nog niets te maken met onze uh, wortels. Nee, nee, maar, nee, maar zou... ik vind het spannend, dit vanuit... Hè, wat je hier hebt, is, wat je aan de universiteit bestudeert... zou je kunnen zeggen, specialistische kennis. Maar wat ons gelukt is, en daar ben ik heel trots op... om dat te vertalen naar een breed publiek... en blijkbaar om dat aantrekkelijk te ja. kunnen vertalen... want er komen zoveel mensen op af. U bent nog piepjong. Is dit het hoogtepunt in uw carrière tot nu toe? Nou, tot nu toe was dit heel erg spannend. Ja, dit was echt heel erg mooi. Ja. En het was een fantastisch jaar met, nou ja, van hoogtepunt naar hoogtepunt. En dat heeft u dus nu gedaan. Is er nou nog iets in uw carrière wat u zou willen? Of zegt u van, het is nu eigenlijk al klaar? <lacht> nou, weet je, oh, dit is zo'n hele mooie James Bond film. Never Say Never Again. En uh, ja, kijk, je weet nooit of er weer nieuwe teksten ontdekt worden. Maar dat is het enige wat hier overheen kan? Nou, dat zal wel heel erg spannend zijn. Ik denk dat je dan wereldnieuws te pakken hebt. Ja, nee, dat snap ik. Maar is er nog iets anders in uw wereld van u zegt... als we dat naar Nederland kunnen halen? Oh, op die manier, van museaal gedacht. Yeah. Ja, kijk, ik denk alleen vanuit de universiteit. Hè. Dit was voor mij een uitstapje. Um, ja, wat dacht je, van het goud van Trooien bijvoorbeeld? Of zo? Dat we ook wel hier naartoe halen? Ja, goed, dat is niet mijn specialisme... <gacht> maar ik denk nee. dat iedereen daar wel iets bij heeft van... god, dat lijkt me wel spannend. Ja, dan komen we ook kijken met z'n allen. Het moet nu allemaal weer terug naar Rusland. Uh, dit, Israël, sorry. Dit gaat allemaal weer terug naar Israël. Ja, met dezelfde ja, ja. vliegtuigen. Ik weet niet of het dezelfde vliegtuigen vliegen, maar ze zullen weer vliegen, denk En dat ik. moet we net zo zorgvuldig en voorzichtig als op de Heenweg waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja dat gaat allemaal weer heel erg... Uh... En gaat u dat zelf begeleiden, of is dat de pakje hand van iemand anders? Het is niet mijn specialisme, denk ik, veiligheid. Nee. <laughs> <laughs> de tekst hebben we vaker gehoord dit uur. Ja. Ja. Maar u zegt, het komt allemaal wel goed. Maar ik heb geen zorgen meer. Nee, nee, erover. ik heb er alle vertrouwen in. Het is uitstekend gegaan. En dat zal het ook uitstekend aflopen. Ja. Is de dag op Radio 1. Uh, my Guy. We gaan praten met Han van Bree, uh, de auteur van Het Aanzien Van. Het Aanzien van 2013. Ik vroeg net, uh, bent u in uw eentje als de redacteur van dat boek? En toen zei u ja eigenlijk, hè? Uh, ja, ja, ik doe uh, de samenstelling, uh, de beeldredactie... en ik schrijf, zeg, uh, 80% van de teksten. En u heeft één meeschrijver. Ja, er zijn een paar meer, maar de, de, de eentje... Die, uh, met hem heb ik regionaal dingen verdeeld. Dus hij houdt zich vooral bezig met Afrika Midden-Oosten. Dus dan... dan kunt u dat in de krant overslaan. Nee, ik lees natuurlijk alles. Want ik moet wel weten of het zinvol is. Maar dat uh, overleg ik wel met hem dan. Ja, en, en u bepaalt wat erin komt in het ja. boek. En hoeveel jaar al? Uh, uh, dit is mijn 31ste. Zo. Dus u bepaalt wel voor een deel onze geschiedenis. Ja, en het geheugen van Nederland mee. Ja. Want de, de, de, de, het boek is bedoeld om uh, geheugensteuntje voor mensen die uh, zo ja weer vergeten zijn een vrij snel gebeurtenis... En dan gaan bladeren en dan dingen tegenkomen. En dan het ojaakje oh, ja. hebben. Ja. Ja. Bladeren? Heb je als gedacht van iets is heel belangrijk en dan een jaar of twee later was het helemaal niks? Ja, Misschien al nou veel ja, sneller. Kijk, dat, dat gebeurt, maar dat ligt niet aan mij. Nee. Maar hoe bepaal je het? In feite ben je een soort spiegel van wat er belangrijk is gevonden in een bepaald jaar. En, en dat verandert natuurlijk in de loop der tijden. In, in, in de jaren zestig was de Parijs mode vond iedereen fantastisch. Ook het de journaal had items over de nieuwe Dior-jurk... en dat soort dingen. Dat, dat zie je nou niet meer in het journaal. Maar dat zegt wel iets over, over het jaar en over die periode. Dus in feite spiegel je wat, wat er belangrijk gevonden wordt... En, en of het belangrijk blijkt te zijn. Dat, dat is natuurlijk een ander verhaal. Daar hebben we ons historici weer voor om daar later op uh, te reflecteren. Nee. Maar nooit belangrijke dingen gemist... Nee, oh, nee, maar dus mis je geen belangrijke dingen, in ja. feite. Kijk, sommige dingen kunnen later heel belangrijk zijn... maar dan kun je ze alsnog, dat is het voordeel van een serieboek... dan kun je ze alsnog oppakken. Ja, in het volgend jaar. In het volgend jaar. Is er wel een fulltime baan of doet u het erbij? Nou, erbij. Uh, ik, kijk, op het eind van het jaar is het fulltime. En in het, in, in het begin van het jaar uh, heb ik de ruimte om andere dingen te doen. Oké. Okay. Uh, 2013? Ja. Wat, uh, wat sprong eruit? Nou, je zou kunnen zeggen, uh, twee dingen heb ik in het voorwoord gezet. Het is uh, natuurlijk aan de ene kant een, een koninklijk jaar... met veel koninklijk nieuws. Uh, zowel in Nederland als in België, als in Groot-Brittannië... waar een nieuwe prins geboren een werd. Een en in Nederland geboren, en België, ja. waar uh, de nieuwe staatshoofden of koningen gekomen zijn. Dus het uh, overlijden van Friso. Er is dus heel veel uh, of koninklijk nieuws. Aan de andere kant, wat mij uh, enorm fascineert eigenlijk, is... Uh, de manier waarop er gereageerd is op, te, op twee gebeurtenissen, namelijk de verkiezing van Paus Franciscus en het overlijden van uh, Nelson Mandela. Oké, okay, die laatste twee komen we zo nog wel even toe. Okay. Eerst even het Koningshuis. Zullen we even luisteren? Ja. 7 uur, een toespraak door Hare Majesteit de Koningin. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Koningin Beatrix, viert haar 75 ste verjaardag. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het koninkrijk... met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander... Zijne majesteit de koning deelt met groot leedwezen... mede dat vanochtend zijn de koninklijke hoogheid Prins Riso is overleden. Nu ik mij vandaag voor het eerst op Prinsjesdag tot u mag richten. Dit jaar mag Willem-Alexander hem voor het eerst gaan uitspreken. Leden van de Staten-Generaal. Ja, dat was in de notendop. Bij zoiets weet je, op het moment dat de koningin aankondigt... van uh, ik ga ermee stoppen, dan weet u onmiddellijk dat komt erin. Hè? Ja, ja, ja. Nee, maar ik, dat geldt ook voor, voor, de, voor de meeste onderwerpen in het boek. Die liggen natuurlijk voor de hand. De troonswisseling zal iedereen doen. Uh, he, de, de, de orkaan op de Filipijnen zal iedereen doen. Uh, de dood van Nelson Mandela doet iedereen. Uh, de, de Champions League finale. Dat, dat, dat zijn de, de, de meeste onderwerpen, die liggen wel vast. Dus vandaar, je, je mist ook niet zo heel veel. Het gaat er veel meer om... Hoe verbeeld je het uh, in tekst en in, uh, in de foto? Welke foto zoek je? En uh, hoe, hoe schrijf je een tekst die over 10, 20 jaar uh, nog steeds begrijpelijk is? Want de doelstelling is dat mensen. Want dat is namelijk het leuke van dit boek. Uh, het, het is net goede wijn. Uh, hoe lang je laat liggen, hoe lekkerder het wordt eigenlijk. Als het goed is? Als het goed is, ja. ja. Maar het voordeel van dit boven goede wijn is dat je deze onbeperkt kunt gebruiken. <lacht> ja. maar neem een, laat maar eens een oud aanzien rondgaan op een, op een verjaardagsfeest en laat mensen maar eens bladeren. Dan, dan, dan voortdurend. Dan komen al die herinneringen komen dan op. En dat is het leuk. Maar daar moet je dus bij het schrijven van een tekst wel rekening mee houden. Dus dat je niet te veel uh, taalgebruik van, van alleen maar van dit jaar doet. Maar ook. Kijk, je hebt bijvoorbeeld ook de World Press foto. Daar heb je een foto en, en, en, en de naam van de fotograaf en klaar. En je weet over tien jaar begrot niet meer wat er. Uh, wat ermee bedoeld werd, wat dat betekent? en hè? wat het idee was. Floris? wat vind je ervan dat er nu al jaarboeken zijn uitgebracht? Zijn die dan uh, ja, is dat netwerk? Of? Ja, nou ja, het is natuurlijk heel merkwaardig om, om een jaarboek uh, te laten lopen van november tot november. Dus dat, dat betekent dat je dingen in in, hey, bijvoorbeeld het tsunami in 2004 moet je dus in die jaarboeken zoeken in 2005. In, in, in het jaar Want het dagen. was rond de kerst, hè? Dat, dat gebeurde het was de tweede kerstdag. Ja, en, en als je dan uh, nou al dicht bent als boek, dan kan je dat niet ja, meer doen. Ja, nee, nee, zijn, de, de, die van de Telegraaf, AD, die, die zijn allemaal al... Uh, maar al, dat is gewoon puur voor de verkoop waarschijnlijk, of ja. niet? Ja. ja. Hoe gaat het met uw verkoop? Neemt dat nog toe in de loop der jaren? Nee, het neemt niet toe. Het leemt natuurlijk... We, we hebben een beetje hetzelfde als wat, wat tijdschriften hebben. Hè. We hebben natuurlijk uh, problemen. Er wordt minder, dat is ook iets van, van deze tijd, er wordt minder verzameld. Mensen ja, want we willen... hebben het allemaal op internet, dus waarom zouden we nee, verzamelen? dat verzamelen? Nou ja, nee, dat is niet zo. Mensen, maar, wel, dat het, is wel zo. Nee, maar het, het verschil... Ja, wel, nee, dat is waar. Ja. Niet, nee, maar dat, dat is een ander soort verzamelen, wat ik bedoel. Wat ik, wat ik bedoel uh, het, overigens Het verschil met internet is dat je in internet op zoek gaat naar iets wat je al weet. Uh, het, het voordeel van het aanzien is dat je dingen tegenkomt die je vergeten bent. Dus daar ga je nooit naartoe op internet. Dat is wel, nee, maar dat is wel een belangrijk ja. verschil. Zo werkt het Je verkoopt het wel goed. Ja, dat hoop ik. <laughs> ja. Nee, maar dan nee, ben nee, dat, dat, dat ik ook serieus. Wat ik, wat ik bedoel is, um, verzamelen is, is minder uh, hip. Uh, dus dat er is een, een hele trouwe, vaste uh, club mensen die elk jaar eigenlijk blind het aanzien kopen, omdat ze hun collectie compleet willen hebben. En. Um, daar zijn we ook heel blij mee natuurlijk. Ja. Want dat, dat is, maar het, het verzamelen aan ziek. Mensen willen nu alles in één keer... Uh, de, de hele collectie hebben. En dat, dat kan niet met het aanzien. Nee. De komende jaren moeten nog komen. Ja, maar hoeveel per jaar drukt u dat? Uh, dat er? Dat zit volgens mij rond de 50.000. 50.000 ongeveer. Ja. ja. En het blijft leuk voor u? Ja, het is natuurlijk een feestje. Het is, het is, uh, ja, het is uw werk. Uh, ja, het is, ja, maar het is ook... Kijk, je maakt elk jaar een boek... En het, het, het is mijn selectie, het is, uh, maar wel, wel, uh, wel een overhoog selectie natuurlijk. Maar het is ook leuk om, om beeld te zoeken. van Wat, wat ik net zei, van, ik wil de mooiste foto's. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een foto, die heb ik heel lang overgezocht. Het doelpunt van, van Arjan Robben in de ja. Champions League finale. Daar ja. zijn 300 foto's van gemaakt. En ik heb een foto gevonden waarbij het, het bijna een, een, een, een balletvoorstelling is geworden. Omdat die verdedigers van Borussia Dortmund, er hadden allerlei verschillende... Uh, het is uh, eind mei, moet je even. Kijken. Ja, ik, ik zit wel tussen de bladeren. Want ik heb hier <laughs> de toek, Want het boek zelf is <laughs> natuurlijk nog niet af. Nee, dit, dit is de, de eerste opmaak. En, en, en um, dan, dan is mijn uitdaging: van, pak nou eens de allermooiste foto die je kunt vinden daarvan. Ja, en, en, en die moeten dan ook in. En kan je die altijd betalen? Of is, kan die ook heel duur zijn ineens? Er zijn duur foto's bij, maar in principe. Um, uh, we hebben afspraken met, met fotopersbureaus. Dus, uh, en ik heb contacten met uh, losse fotografen. Dus die, die weten wel dat ze ook niet te veel moeten vragen. Omdat anders het boek op een gegeven moment geen bestaansrecht meer heeft. Ja, Jeroen? Uh, ik vroeg me af, zo, zo, zoiets als die crisis die maar jarenlang doorsleept. Hoe pak je dat aan in... Uh... Het aanzien. Nee, dat, dat zijn de nee, ook, ook Syrië is ook zo'n verhaal. Hè? Dat, dat, wat gewoon doorloopt, het is zoeken naar kapstok. En uh, van, van als er een bank omvalt. Hè? Net als begin dit jaar is de SNS Reaal uh, overgenomen. Dus dat is een moment waarop je dan... Uh, een concreet moment waar je de crisis kunt ophangen. Bij Syrië is bijvoorbeeld zo'n zo moment was de gifgasaanval. En de, re de, de, de wereldwijde uh, reactie daarop om uh, die hele crisis uh, daar uh, aan op te hangen. Ja, ja. Dus, dus dat, is, kijk, dat is inderdaad veel lastiger dan, dan, dan zo'n Champions League finale die gewoon op en neer was het uh, 30 mei of zo, 25 mei in Londen was. Ja, dat is wel een overzichtelijk... heldig moment. Ja. Ja. Je hebt nieuws en je hebt heel groot nieuws. Ja Han, het... ja, wat is dit? Uh, de, de, hoe heet het? Um, die dansreizen die, De Harlem Shake. De Harlem Shake, ja. Die... die staat er ook in. De Harlem Shake. Ja, en, en waarom die leuk is, uh, of extra leuk is... Ik bedoel, normaal doe ik altijd wel, wel reisjes. Dit is de opvolger van de Gangnam, de, de Gangnam Style. Gangnam Style. Ja, ja. Is, is dit, voor, maar waarom die extra, voor dit jaar, uh, extra leuk was... is dat die in, in, in de Noord-Afrikaanse landen uh, gebruikt werd... als een soort protestmiddel tegen de regeringen daar. Tegen de moslimregeringen. van daar gingen ze dan zette er iemand die dan zijn helm op en die begon. Zo was het niet bedoeld, maar zo ontwikkelde hij zich. Ja, zo werd hij gebruikt. Dus dat geeft wel een mooie dimensie. Dan is zo'n rij ineens, krijgt hij een politiek van. En dan mag hij ook in jouw boek? Of mocht hij sowieso in je boek? Nou, dat was het twijfelgeval. Kijk, die gangnam staat was veel groter. Dat was veel bekender. Dit was het twijfelgeval, maar doordat hij op deze manier werd ingezet... Ja, dan heb je ook weer dat je het element van die moslimstaten... De, de, het was een de, lente, de Arabische lente, ja. weinig lente. Maar. Even nog wat je net noemde: de pauze en Mandela. De, oh, ik dacht dat er eens kwam. Nee, nee, nee sorry. <laughs> hey, Waarom waren dat voor jou de gebeurtenissen die eruit sprongen? Wat, wat ik fascinerend vond, is, is de reactie op uh, bij de, uh, de, de, de verkiezingen, de, de manier waarop de pauze zich manifesteert en, en het, het leven van Mandela blijkbaar, heb ik gedacht, misschien een opzetje uh, voorzetje voor het volgende uur... is er, is er een soort behoefte aan moreel leiderschap. Uit de populariteit van die twee mensen leid je dat af? Ja, want ik kan anders niet verklaren waarom er zoveel... en zo heftig uh, en ook emotioneel gereageerd wordt op, op, op zo'n paus. Op, op, die gewoon doet wat hij zegt... Dat is natuurlijk al heel prettig. Dus die, die zijn idealen in de praktijk vormgeeft en, en, en dat slaat aan. Mensen vinden dat fantastisch. En Mandela heeft het natuurlijk niet anders gedaan. Dus die heeft heel knap zijn idealen ook vertaald. En met een, een mededogen en een medemenselijkheid. En ik denk dat dat elementen zijn. En ik heb in mijn voorwoord ook gezegd... dat is iets wat politici zich te harte moeten nemen. Deze boodschap die... Komt uit deze twee mannen. Oké, okay. dan wilde heel graag nog iets zeggen. Maar dat mag niet, maar je hebt nog een half uur zometeen. Het komt best goed. Het boek het aanzien van 2013 is <laughs> vanaf 9 januari in de winkel. Wat vinden onze huisethici de hoogte en dieptepunten van dit jaar? Nu hoort het na drie uur. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl.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 Promovendum is de nummer 1 in verzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl. 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd, geen bommetje. De tentoonstelling in de Beurs van Berlage in Amsterdam. U heeft nog maar één dag de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.